Het is acht uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Dertien artsen en therapeuten met een beroepsverbod zijn gewoon aan het werk. Dat meldt RTL Nieuws na onderzoek. Het zijn negen artsen en therapeuten die in Nederland een beroepsverbod hebben gekregen... en vier artsen die in Groot-Brittannië een verbod kregen, maar die nu gewoon doorwerken. Sommigen in Nederland. Ze zijn actief als alternatief genezer, psychoanalyticus of psycholoog. De artsen kregen een beroepsverbod vanwege seksueel misbruik, het voorschrijven van verkeerde medicijnen stellen van onjuiste diagnoses of mislukte borstvergrotingen. Eén arts behandelde patiënten terwijl hij had gedronken. Steeds meer Oranje Verenigingen overwegen de festiviteiten... op 30 april te verplaatsen. Ze zijn bang dat het publiek wegblijft... om de hele dag de troonswisseling op televisie te volgen... zegt de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Maandag is er een landelijk overleg van de bond. De kardinalen die binnenkort een nieuwe paus kiezen... moeten tijdens het conclave hun smartphones uitzetten... Vanaf het moment dat ze in een Sixtijnse kapel zijn... mogen ze niet meer communiceren met de buitenwereld. Vroeger kon dat simpelweg geregeld worden... door ze in feite in de kapel op te sluiten... tot er witte rook uit de schoorsteen kwam. Tegenwoordig is dat lastiger, want bijna iedereen heeft een smartphone. Sommige kerkleiders zijn behoorlijk actief op de sociale media. Zo heeft de Amerikaanse kardinaal Timothy Dolan... ruim 80.000 volgers op Twitter. Op het WK Allround voert Sven Kramer het klassement... na de eerste dag aan. Hij was op de 5 kilometer ver uit de snelste... Op de 500 meter eindigde die eerder als negende. Bij de vrouwen heeft Irene Wust een voorschot genomen op een nieuwe wereldtitel. Zoals in Noorwegen op de 3 kilometer veruit de snelste. Eerder vandaag eindigde Wust op de 500 meter al als tweede. In de tussenstand heeft ze een grote voorsprong op haar concurrentes. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, af en toe een opklaring. Verder nevel en mist en misschien een bui. Morgen grijs en later op de dag meer zon. Het wordt dan maximaal 6 graden.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 Goedenavond, bij Twente Willem 2 zitten ze al dik in de tweede helft. En die houdt kamp. Uur gespeeld, 1-0 FC Twente, bijna 2-0 dichterbij hadden ze niet kunnen komen. En het kwam benen door Willem 2 speler Haastroep, die met de borst de bal tegen de eigen paal aanduwde. Maar het is nog altijd een wedstrijd voor Willem 2 en voor FC Twente, want het staat 1-0 voor FC Twente. Roda stond met 1-0 voor tegen AZ al heel snel, Racht nog niet meer. De stand staat nog steeds op het bord na 18 minuten. Het ligt even stil vanwege een blessurebehandeling van de 35-jarige Adil Ramsey. Schot al gezien van Elterdor van AZ. Elm en Overtoom mochten het ook proberen, maar troffen geen doel. En dus 1-0 voor Roda. En ook bij NAC Herakles is er al gescoord, Frank Wieluid. Inderdaad, 1-0 voor Herakles. Het had ook 2-0 kunnen zijn. En uh, dat uh, is te danken aan Feynovic en in de rebound daarna Gaurier... die allebei het doel niet wisten te treffen. Maar Herakles duidelijk beter. Nak leek heel even wakker, maar is inmiddels alweer keurig in slaap gesukkeld. Of er moet nu onmiddellijk de 2-0 aankomen. Even wachten op de bal en dan uh, de kans om uh, te schieten. Die kans komt er uiteindelijk niet, levert slechts een hoekschop op. Nak dan toch wakker na die 1-0 van Herakles. En straks om kwart voor negen is er ook nog PSV tegen FC Utrecht. Er is tennis in Ahoy, de tweede half finale van het ABN Amro toernooi. Benedetto tegen Simon, Mike Brasser vijf games gespeeld. Het is 3-2 in het voordeel van Gilles Simon in een halve finale ja, die nog een beetje los moet komen. Het is tot nu toe de wedstrijd zoals we hem verwacht hadden. Gilles Simon op de baseline. En Julien Benetot die in de rally het initiatief probeert te pakken, probeert in te komen. En dan Gilles Simon die uh, countert. Het, ja, een paar mooie rallies gezien, maar een echte halve finale, een echt spannende en een echt hoogstaande halve finale is het nog uh, zeker niet. Het loopt allemaal nog op service. Eén breakpoint is er geweest aan het begin van de partij in de openingsgame. Een breakpoint in het voordeel van Benetot. Dat wist hij niet te Benut. Het gaat nog altijd op service 3-2 dus in het voordeel van Gilles Simon. Maar van over, Frank Stallone. Nak Herakles, Frank Villet. 21 minuten onderweg, 1-0 voor Herakles. En Nak uiteindelijk dan toch in staat om, als ze niet de bal hebben... in ieder geval proberen die zo snel mogelijk te veroveren... en aan de ballen tempo wat op te schroeven... ten opzichte van het begin van de wedstrijd, zeg maar voor de 1-0. Want uh, daarvoor was dat allemaal iets te gezapig, wat de, de thuisploeg liet zien. En nu ook aangevoerd bij Vlagen. Op dit moment even niet. Door eh, toch normaal gesproken op zaterdagavond redelijk fanatieke eh, nak publiek. Maar nu zijn ze dan weer eventjes stil. Dat komt omdat Herakles de bal heeft en die bal buiten het veld is. En er dus een ingooien moet volgen. En daar neemt de ploeg uit Almelo uitgebreide tijd voor om dat allemaal te doen. Kwansa die gooit en die levert hem zo weer in bij Nak. Uiteindelijk moet hij dan zijn best doen om zelf de bal weer te veroveren. Dat lukt hem niet. De diepe bal op ten voorde is te diep, veel te diep voor de puntspeler van Nak om er achteraan te gaan. Dus kan pas weer op de rand van zijn strafschapgebied de bal oprapen en weer in het spel brengen. En via Foujisteviets. Goeie sterfschap. Door de verdediging van de NAC heen. Nog net op tijd doorzien door Bottergreen. Voordat uh, Feynovic aan de bal komt. En dan opnieuw Voorjezovic die er goed tussen komt. En uh, een aanval inluidt van uh, Herakles. Ah, het schot komt net niet los van Bruns. Die legden hem klaar met zijn linker voor zijn rechter. Alleen stuitte die bal net niet lekker genoeg op. En dus timde Bruns niet goed. Maar Raakles heeft de bal alweer terug. Want de bal weggemaaid achterin bij Nak. En opgevangen achterin bij Dorda. Inmiddels is de bal bij Rienstra in de middencirkel. Hij de bal breed leggen naar Schenkeveld aan de rechterkant. Zoeken naar Kwansa. Even centraal op het middenveld uitgekomen. En nu Gaurier 1 tegen 1. Opnieuw tegen Van de Weg. Toch maar weer de 1 tegen 1 aangaan. Achterlijntje zoeken. Hij is sneller dan Van de Weg. Van de Weg maakt de slijding. Bal over de zijlijn. in Ingooi Herakles. En zo blijft in ieder geval Herakles de bovenliggende partij. Ook qua voetbal en qua stand. Na 23 minuten 1-0 voor Herakles in Breda. Roda sterker dan AZ, Rachmer? Ja, het is niet zo'n geweldige wedstrijd. Het begon allemaal leuk met een stukje vlaai en een lekker kopje koffie. Maar de wedstrijd uh, tot nu toe is niet goed. Het is 1-0 voor Roda JC na 24 minuten spelen. Maar heel weinig sluitende combinaties, weinig vloeiende aanvallen. Dat geldt bij Roda, dat geldt ook bij AZ. Ik vertel dat allemaal heel rustig omdat de bal middels een vrije trap van Donny Gorter... Weer in het spel wordt gebracht en nu voetballen we dus ook weer met Marcellus voor AZ aan de rechterkant van het veld. Steeds is de bedoeling natuurlijk Door. de topscorer met zijn 15 doelpunten, overname Roda. zwakke bal van Abel Tamata, die staat 15 meter voor de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Maar speelt de bal iets blauwe hinein, maar toch de moesje wel het idee had, die wat meer naar binnen stond. Geef hem dan aan mij. Dan zit er misschien wat in. Ingooi voor Marcellus. Weer aanzet dus. Ingeleverd bij Flederis. Marcellus krijgt hem een paar meter over de middenlijn terug. Meter of vijf over de middenlijn, dat is waar hij staat. Bal gaat naar de linkerkant. Naar Willy Overtoom. Maakt toch veel minuten nu in de basis ook. Goeie paas naar Eltedoor die vrij is. Maar uitkomt op de achterlijn. Nogal ver van het doel uiteindelijk. En daar kan hij niets. Bovendien laat hij zich dan de bal afsnoepen door Robbie Wielaert. En Dan is de kans helemaal verkeken. Wel een goede bal van Overtoom. Eigenlijk zijn eerste. We hebben hem een paar keer zien schieten. Nou, dat hield niet over. Maar dit was een behoorlijke bal op El die net te hard was. Anders had de Amerikaan misschien kunnen schieten. Opnieuw is het Overtoom in de middencirkel. Inmiddels in de 26e minuut. Slechte bal breed. Tamata zit ertussen. Overname Roda in de middencirkel met Bonavacia. Dan wordt er aan de linkerkant van het veld gelopen door... Sutsuwin, die toch voor Ramzi het elftal is gekomen. Ramzi geblesseerd aan de hamstring. Ik zei al eerder, lag op de grond. En dan balverlies. En dan kan AZ misschien wel komen met Berens. En die paast dan vanaf de middenlijn veel te hard richting door. En zo speelt AZ dit toch matig uit, zoals AZ sowieso matig voetbalt. Net als Roda, het is 1-0 voor die ploeg naar die hele snelle goal binnen de minuut van Sanne Malki. Dit is een wedstrijd waar Merk Lergen een beetje rustig van is, en eh, <tie> nou, Ik weet het niet als je hem zou zien voor de dugout. En loopt maar te gebaren en te doen, maar het is nog steeds niet best wat FC Twente laat zien. Dan prachtig schot op de lat gezien van Schilder. En uh, Twente heeft wel in de gaten dat het wel iets moet uh, doen. om de 29.500 toeschouwers een beetje tevreden te stellen. Want uh, er wordt wat meer druk gezet naar voren. En er wordt geprobeerd om in ieder geval een doelpunt te maken. Met als uh, uitblinken als je daarover mag spreken. Tadic en Verdi het ook goed doet. En dan is er nu uh, een balletje van Brama richting Castanjos. Maar Castanjos heeft absoluut z'n avond niet. Dat is echt uh, dramatisch uh, volgens nog. Jallo heeft de bal gekregen voor Willem 2. 1-0. De voorsprong dus voor FC Twente. Na 43 minuten was het Douglas die dat doelpunt maakte. Nicky Joff speelt de bal naar Podewijn aan de rechterkant. Podewijn halverwege de helft van FC Twente. Bal weer terug naar de linkerkant. Is het balbezit voor Robby Hamouts. Maar Hamouds wordt verdedigd door Brama, die een gele kaart kreeg omdat hij in de loop. Uh, terwijl er geen bal in de buurt was. Nicky Hofs eventjes aantikte. En Hofs, uh, sluw als hij is, ging liggen met veel misbaar. En uh, ja, dat vond Brama ook niet zo prettig. Want uh, hij, zoals dat in het voetbal heet, naaide. Wat dat betreft Brama een gele kaart aan. Boer, uh, balbezit voor Willem II met Haastroep. En ik moet een klein beetje terugdenken aan een wedstrijd hier in de goalsvesten. Tussen FC Twente en uh, RKC. En dat eindigde in 1-1 nadat FC Twente de hele wedstrijd wat beter was geweest. Maar in de slotfase kwam RKC toen uh, opgelegd. Hoogte. Nu is het balbezit voor Willem 2. Nee, niet voor Willem 2. Misschien is boos omdat hij geen inborp krijgt. We hebben nog 19 minuten te gaan bij FC Twente. Willem 2. Stand nog steeds slechts 1-0 in het voordeel van de thuisboek. 0 ook bij Roda AZ, Ragnar. 1-0 bij Roda AZ, dat zeg je goed na 28 minuten. Het is wel AZ wat het probeert nu weer via Marcellus aan de rechterkant. En Beeren trekt naar binnen toe, wordt op de uitgezet door Tamata. Die zijn linksbackpositie even heeft verlaten. En dat biedt ruimte voor een paas richting Hendriksen. Eltidoor is voor het doel, die steekt zijn voet niet uit. Vermoedelijk is dat omdat die bal van Marcus Hendriksen net te scherp is aan de andere kant. Ik verwacht eigenlijk van Eltidoor, als hij daarop duikt bij het 5-meter gebied van Roda. Dat hij er vol voor gaat en dat hij naar de bal probeert te glijden. Dan heeft hij wat mij betreft nog wel een klein kansje. Nu laat de Amerikaan dat na. Loopt de bal de achterlijn over. En biedt dat een keeperstrap aan Esteban. De keeper van Roda J.C. Trapt de bal nu richting de middenstip. Daar wordt weer opgepakt door Hendrikse. Wat met een goede paas een slippertje aan het begin van de wedstrijd goed kunnen maken. Zeg maar slipper overigens. Want dat was een behoorlijke fout. Die de goal van Malky inleidde. Huppers voor Roda aan de rechterkant. Die is snel... En kan lopen, maar dat uh, heeft nu geen zin. Bovendien een overtreding van de moesje op het lichaam van uh, Wijnaldem. Giuliano Wijnaldem. En dan krijgt uh, AZ een vrije trap op de punt van het eigen strafschopgebied. Na bijna een half uurtje spelen. Het werd eerder dit seizoen uh, 4-0 in Alkmaar overigens. En uh, toen was het bij Rust al 3-0. Dit gaat hoe dan ook een hele andere wedstrijd worden. De vrije trap is voor uh, Elm. Breed gespeeld naar Hendriksen Vel opgejaagd door Flederis. Dat heeft al eerder succes gehad. En nu wordt Marcel is wel gevonden. Berens uh, gaat de helft van Roda op. Uh, Tamata trekt hem even aan de arm. Nog altijd Berens tussen twee drie man in. Alleen Tamata grijpt in. En dus fluit Kuipers niet. Het is uh, niet een duel met meerdere tegenstanders. Gorter op links. Dan uh, Gutmondson. Gorter buitenom. Bal naar binnen gespeeld richting Ellen. Meter of tien over de middenlijn. Heel veel vrijheid opeens aan de linkerkant van het veld. Bij uh, Gorter. Die schiet tegen een, een tegenstander aan. Die luistert naar de naam Biemans. En dat is dan een hoekschop voor AZ. Laten we die in de dertigste minuut dan nog even meenemen. 1-0 naar de goal van Malki in het parkstad Limburg Stadion. Behoorlijk gevuld. Het publiek kwam laat, maar het valt me zeker niet tegen hoeveel mensen hier vanavond naar deze wedstrijd kijken. Bal snel genomen. Overtoom raakte maar weer eens verkeerd wat mij betreft. Gorten zet hem nog eens voor op het hoofd van Ellem. En dan heeft Kurto op de lijn problemen zat als verschillende mensen onder wie reinen de lucht ingaan. Maar Kurto heeft hem. Het blijft 1-0 voor Rode JC tegen AZ. We gaan naar uh, Nak Herakles. Daar hebben we een poosje niks van gehoord omdat er wat aan de hand was. Frank ja, er lag een speler uh, op het veld na een botsing. Hadouier was het uh, slachtoffer na een botsing met uh, Rinstra. Hadouier uh, speelde de bal wat te ver voor zich uit. Rinstra dracht met sliding die bal te kunnen onderscheppen. Dat lukt op zich ook wel. Alleen knalde daarna vol door op de vleugelaanvaller van uh, Nak. En Die is nu met Brankaren al van het veld verdwenen. En voor hem in de plaats is Hooi gekomen. Het zag er allemaal wat rommelig uit met een heleboel EABO, Maar die waren ook met een ander gevalletje langs de zijlijn bezig. Dus die hadden de eerste minuten helemaal niet in de gaten dat ze op het veld gewenst waren. Nou, soms heb je dat. Die jongens van het Rode Kruis hebben soms wedstrijden lang achter elkaar niets te doen. En dan ineens moeten ze op twee plekken tegelijk zijn. Inmiddels uh, zijn we weer gewoon aan het voetballen. En is het voor Hadou hier natuurlijk heel vervelend. Want die had net zijn basisplaatsen veroverd. Nu Hooi in een duel met Rienstra om uh, alleen richting de goal te komen. Uiteindelijk maakt Hooy de overtreding. Op Schenkenveld is het niet Rienstra. Maar uh, dat duel dus uh, gewonnen door Schenkenveld Omdat Hooy daarbij over de scheef gaat. En uh, dus uh, Heracles de vrije trap kan nemen via pasveer. Maar Hooy een heel ander type speler natuurlijk. Als uh, Hadouier, die is graag aan de bal. Trekt graag naar binnen of geeft graag de voorzet. Hooy is veel directer richting de goal. Maakt graag gebruik van zijn snelheid tussen die verdedigers van Heracles door. En, uh, hij zal ongetwijfeld de geruime speeltijd die hij krijgt graag willen benutten. Om te laten zien dat hij minstens zo goed is. Als uh, Hadou hier uh, de afgelopen weken heeft kunnen zijn. Nu Goedelje voor uh, uh, Nak en de Rover. Aan de rechterkant mee opgestoomd. De rechter verdediger. Hoekschop levert het uiteindelijk op voor uh, Nak. Als Dorda daar uiteindelijk als laatste de bal raakt. Is er weer eventjes sprake van een nodige stoermoedrang van uh, Nak. Maar het leidt nog niet tot hele grote kansen. Dat wil zeggen, Pasveer hebben we nog niet serieus in actie hoeven zien. Hij heeft nog geen redding hoeven doen tot nu toe in deze wedstrijd. Een heel klein reddingje op een aardige kopbal. Uit een hoekschop was dat van Luix. Maar er zat geen kracht achter die bal. Het was een makkelijke vangbal voor Pasveer. Maar de enige bal tussen de palen tot nu toe van Nak. En het is weer dat de bal bij de hoekvlag ligt. Kortom, weer een kansrijk moment voor Nakbal Bal voorgegeven. Weggetrapt uiteindelijk achterin door Bruns. Opgevangen daar dan door Gillissen. Opnieuw ingebracht richting de Buis. Maar zover komt de bal niet. Dat komt niet verder dan Dorda. En dan kan uh, Herakles overnemen op de counter. Via Feynovich. Feynovich bereikt geen medespeler. Botekin staat er dan ineens nog in de punt van de aanval. En uh, legt de bal dan maar breed naar Leurling. Want die denkt ik hoor hier niet thuis. En Leurling hoort hier wel. Dus laat ik maar naar achteren gaan. Leurling schiet de bal tegen een hand van een mede tegenstander op. En dat levert Nakt dan weer een vrije trap op. En is de rust weer eventjes weergekeerd op de helft van Herakles. Na 32 minuten voetballen en de 1-0 voorsprong voor Herakles in Breda. Heeft Willem 2 nog lucht voor een slotoffensief, Andy? Ja, hoor. Willem 2 voetbalt lekker mee, om het zo maar te zeggen. Kreeg zelfs een, een goede mogelijkheid na een vrije trap van Neuschier. Een van de invallers bij Willem 2. Rachter Niemeijer, jij hebt iets te melden. Zeker weten. 33e minuut, 34e minuut. De 1-1 van Eltidoor. En dat is een knappe goal van de Amerikaanse international. Want die draait handig weg bij de verdediger van Rode JC. Bij Villaart Op een paas die komt. Vanuit de as van het veld. Die bal is van Elm. Dan is Wielaard gezien omdat Eltidor heel snel werd te draaien. Ook uh, daar in de buurt nog bonaventia En dan schiet hij de bal in de benedenhoek onder de doelman van Roda Couto door. Een uh, treffe die nummer 16 oplevert voor uh, de Amerikaan Josie Altidore. In een fase waarin AZ inderdaad wat meer de bal uh, kreeg. En uh, ja, dat mond dan uit in een doelpunt. Terwijl Hendriksen wordt vervangen door Johansson. En die is vandaag jarig. Dan weet u dat ook maar meteen. 1-1. Van harte. Ja. Terug in... Terug... Uh... <laughs> Terug in de grosvesten eh, bij FC Twente dat in avond is met Fer. Fer die eh, onderuit gaat, maar wel een duwtje daarbij kreeg. En dus een vrije trap van Guze Het is eh, 1-0 voor FC Twente. We zitten in de 78ste minuut. Willem II de afgelopen minuten ietsje sterker geworden. Hij kwam zelfs dicht eh, bij een doelpunt. Toen een vrije trap van Mark Hugger die eh, ingevallen is bij Willem 2. Eh, verkeerd op het hoofd kwam van Missy Dat was jammer voor Willem 2, want die bal had er zomaar ingekund. En nu is er dus een eh, vrije trap. Maar maar Natuurlijk Tadic, een van de uh, weinige echte goede spelers bij FC Twente vanavond achterstaat. Ook Gutierrez, uh, de Chileen, bevalt me goed. Die trekt alleen heel erg ver als uh, rechtsbuiten zijnde of rechterspit zijnde naar binnen. En komt dan heel vaak weer die Tadic tegen. Maar goed, de vrije trap staat daar. Ik schat een meter of 25 van het doel van David Mul. Het uh, linkerbeen van uh, Tadic is een goed linkerbeen. Daar kan hij heel mooi mee schieten. De muur staat klaar. Daar staat ook uh, uh, Wout Brama in als uh, zeg maar afleiding van die muur. En ook Douglas en uh, Fer, nee, Fer staat in die muur. Die wordt nu even weggeduurd door een andere invaller, Danny Guit ...en dan de aanloop van uh, uh, Tadic. Die schiet de bal hard in de muur. Ik ben benieuwd in het laatste uh, nou, 12, 13 minuten... ...of Willem 2 nog voor een verrassing kan zorgen. Fluitconcerten te over. Niet alleen van de scheidsrechter, maar ook van het publiek... ...want ze zijn niet blij met de thuisploeg. Ondanks het feit dat FC Twente met 1-0 voor staat. Dank Frank 35 minuten onderweg. 1-0 voor Lens Nog altijd. Nak dringt wel aan. Maar moet nog kansen gaan creëren. Want aandringen alleen. Daar raken ze Almelo niet euh, nerveus van. En sterker nog, nu gaat euh, Nak zelfs even naar achteren. Helemaal terug naar de eigen doelman. Naar Ten Rauwelaar. Zijn spelvoortzettingen tot nu toe zijn niet om over naar huis te schrijven. Deze keer neemt hij geen risico. Richting de zijlijn in ieder geval. Maar levert hij wel in bij Kwanza. Dan moet euh, Nak opnieuw beginnen. Van achteruit via Botteguin. Die moet het dan met een kunststukje doen. Bal eventjes omhoog. Goedelje verplaatst de bal dan wat verder door euh, naar voren. In de richting van euh, Ten Voorde. De bal wordt op het middenveld dan uiteindelijk weer opgevangen door euh, Gillissen. En zo blijft Nak in ieder geval wel aan het voetballen. Maar steeds in tweede instantie. Derde instantie. En dan eh, komen ze uiteindelijk nog tot een soort van aanval. Nu wordt Boudelje ondersteboven het trap door Kwanza. En eh, levert dat eh, een gele kaart op voor de middenvelder van... Eh... Of is dat eh, Schenkeveld? Ja, Schenkenveld is degene die uiteindelijk de laatste trap uitdeelt. Die krijgt dus eh, de gele kaart. En de vrije trap is voor eh, Nak, halverwege de helft. Van Herakles. Zo'n standaard situatie waar Nak ook wel eens uit weet te profiteren. Maar waaruit het ook wel eens een doelpunt tegenkrijgt. Zoals bijvoorbeeld vandaag uiteindelijk de goal van Everton na 11 minuten. En nu Buis achter de bal. Met zijn linker die bal in te laten draaien richting de tweede paal. Daar is Luiks ongetwijfeld in de buurt. Botteguin staat daar al klaar. <coughs> Goudelje loopt daar al in. Alleen Buis die treuzelt nogal lang om die bal te nemen. Legt hem dan nu neer bij de penalty stip. Bal richting de hoek. En uiteindelijk dan naast de goal van Pasveer die opnieuw niet hoeft in te grijpen in deze, uh, bij deze aanval van NAC. 36 minuten onderweg. NAC moet kansen gaan creëren tegen Herakles, En daar ontbreekt het aan. 2-3 voor Simol was de laatste stand die we hoorden van Mark Brasser vanuit Ahoy. Het is 5-4 in het voordeel van Julien Beneteau. En hij serveert zelf. Hij heeft Simon zojuist gebroken bij een stand van 4-4. Hij speelt aanvallend. Beneteau grijpt het initiatief. Zo moet hij ook spelen tegen Simon. Nou, dat deed hij bij die stand van 4-4 deed hij dat ook. Hij kreeg twee keer een eerste service van Simon. Simon kreeg twee keer een eerste service. Die sloeg hij niet goed. Dus twee keer een tweede service voor Beneteau. Ja, en die, die pakt hij aan. En hij neemt dan initiatief. Hij komt naar het net. Dat pakte goed uit. Hij kwam 30-0 voor in de service game van Simon. Het werd zelfs 40 nou, Simon krabbelde nog twee punten terug. Maar daarna maakte Beneteau het goed af. Beneteau serveert nu dus zelf uh, voor de eerste set. Het is uh, 5-4. Het is 30 gelijk. Hij stond uh, 30-0 voor. En hij moet de druk op de ketel blijven houden. Simon die, ja, neemt niet zo heel veel initiatief. Countert een beetje. Wacht op wat uh, Beneteau gaat doen. Om daar dan op te anticiperen. Een beetje zoals Andy Murray vroeger speelde. Vanaf de baseline. Heel erg rustig. Niet heel veel risico. En het is uh, Beneteau die goed in de rally zit nu. Met zijn voorhand gaat hij naar de backhand van Simon. En dan is de... Simon. Kitterende pazing van uh, Gilles Simon. Ja, dat kan niet. Ik zeg het al, hij kan counteren. Beneteau komt dan in. Speelt de bal naar de backhand. Op zich helemaal geen slechte aanvalsbal. Maar dan komt er een uh, geweldige pazing van uh, Simon Cross voor langs. En dat betekent nu uh, breekkansen voor uh, Gilles Simon. Beneteau leek de eerste set binnen te hebben. Serveerde voor die eerste set maar een breekpunt. Dus nu voor Gilles Simon bij stand van 5-4 in het voordeel van Benetto. 1-1 in Kerkraden bij niet meer. 6,5 minuut nog in de eerste helft van de wedstrijd. Paas komt niet aan bij Altidoor. overname van Roda. En wie gaat er dan aan de haal met de bal? Malki van 20 meter, Malky! Dat is helemaal geen gek schot, wat heet een hartstikke goed schot. Maar het gaat een paar centimeter over de lat heen, boven doelman Esteban van AZ. En zo laat hij zich toch met enige regelmaat zien. De man van de goal vanavond van Roda JC. Forse afstand, hard geschoten en recht ook. Maar net geen doelpunt dus voor Rode JC. Dat zou ook iets te veel van het goede zijn in deze wedstrijd vanavond. Want Rode is het initiatief in de wedstrijd wel een beetje kwijt. Dat ligt nu bij AZ. Zonder dat dat nou heel veel uitgespeelde momenten oplevert. En ook die goal van El was eigenlijk een hele goede individuele actie van de Amerikaan. Daar is Elm in de middencirkel. Bal gaat over hem heen. Geldt eigenlijk ook voor Gudmossom. Dan Bonavazia die in de middencirkel kan oppakken. Even achteruit bij Roda JC. Richting Danilo, de huurling van Porto. Tamata nog op de Roda helft aan de linkerkant van het veld. Dan Suchuin Die krijgt een duwtje in de rug. Dat gebeurt vlak voor het oog van... Gertjan Verbeek, de trainer van AZ. En bovendien krijgt Roda dus een vrije trap te nemen. Daar staat Gertjan Verbeek handen over elkaar. Een beetje te kijken naar zijn ploeg. Echt tevreden ziet hij er niet uit. Dat is niet zo gek natuurlijk met het verloop van deze wedstrijd. De Moetje krijgt die vrije trap op het hoofd. Malki tussen twee man in. Onder wie Ellen? Reijnen was er ook bij. Maar Malki kan de bal niet pakken tussen die twee in. Roda heeft wel achterin bal bezit en inmiddels weer naar voren gespeeld. Rechterkant van het veld met Hupperts. Buitenom komt Biemans. Hupperts nog altijd. Biemans legt hem even terug naar Bonavacia. Dan kan er een voorzet worden verzorgd bij Roda. Maar op de rand van het aanzetstrafschopgebied wordt er uitverdedigd door Elm. Vlederes dan en dan gaat het helemaal terug, denk ik, naar Courto. Die is als eerste bij de bal. Berens jaagt hem nog wel even op, maar dat heeft geen zin. We zitten 4,5 minuten voor de pauze in Kerkrade. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Esteban krijgt een balletje aangespeeld op de rand van het strafschopgebied van Rijnen. Hij mag die bal niet in zijn handen pakken en trappen is ook lastig met Malki. Die gaat bij dit soort ballen er vol voor. Uiteindelijk loopt hij met een sisser en met name met een vrije trap af. Het blijft de 1-1. We ah, gaan naar Twente, Willem II, de slotfase in de houtkamp. Ja, 1-0 voor FC Twente. En ik hoorde, je had het net over McLaren, ik hoorde hem bijna al zeggen straks. <laughs> uh, we we need the, the win. And, uh, well, well, yeah. In ieder geval zullen ze dat dan wel gaan halen, misschien. Maar ik moet zeggen, het slotoffensief van Willem II ziet er helemaal nog niet zo slecht uit. Uh, net de afgelopen vijf minuten. Eigenlijk het spel alleen maar op de helft van FC Twente. En veel wilde trappen naar voren om wat lucht te krijgen. En uh, alleen maar uh, complimenten wat dat betreft voor Willem. Twee, maar FC Twente staat nog altijd met 1-0 voor. De nummer 4 tegen de nummer 18. Een verschil van 30 punten. En nu, oh, oh, oh, wat een slechte bal van ver. En dan kan Joachim weg aan de rechterkant. Haalt de bal even achter het stambeen vandaan. Nog een keer. Hij gaat dan gewoon langs ver. Moet de voorzet komen. Komt de voorzet. Wordt half weggewerkt. En dan helemaal weggewerkt. Met een hele wilde trap weer door Wout Brama. Opgevangen door Haastroep. Maar die raakt de bal kwijt aan Gutierrez. We krijgen nog echt wel een spannende slotfase hoor. En nou, ik denk niet dat we een hele grote uitslag hier gaan zien. Want dat kan ook niet met nog vijf minuten te gaan. Nu geen overtreding. Bal bezit voor Willem II. Uh, uh, fluitconcertje van het publiek. Maar Willem II gaat gewoon lekker nog uh, een slotoffensiefje aan. En nu uh, via Guit. Uh, Guit heeft de bal. Moet hem doorspelen. Doet dat ook. Naar de rechterkant. Maar kan met moeite nog binnengehouden worden. Maar toch nog wel door Mark Huscher. Huscher met de voorzet richting tweede paal. Is nogal hard en ver. Wordt opgevangen door Mizidjan. Aan de rechterkant is gewoon hier nog spannend in de slotfase. Wie had dat kunnen denken? Nummer 4 tegen de nummer. 18. Uh, nog altijd balbezit voor Willem II. Maar nu is er een overtreding gemaakt. Op ver mag uh, FC Twente een vrije trap gaan nemen. Staat Willem uh, II nog altijd met 1-0 achter tegen de Tuggers. Ben het toch eens een service game gewonnen, Mark? Ja, Ronald, met moeite. Twee breakkansen kreeg hij tegen. En bij het eerste breakpoint moest hij een tweede service slaan. En toen nam hij wel heel veel risico en, en, en sloeg hij een ace. Even later nog een breakpoint, ook dat overleefde hij. En hij kwam op setpoint en op zijn eerste setpoint sloeg hij meteen toe. Ja, hij is over op alle fronten, is hij net ietsje, ietsje beter. Hij krijgt wat meer kansen op de service van Simon. Het heeft met zijn uitstekende returns te maken. Hebben we gisteravond ook gezien in die partij tegen Roger Federer. Hij leek het spel heel erg goed. Het toeziende oog van Richard Krajček hier in het Sportpaleis. Hij heeft even tijd gevonden tijdens de drukke werkzaamheden... ...om eventjes in de hal te komen kijken. We hebben ook Anna Drijver, Nederlandse actrice in het publiek gezien. Ernesto Hoost, de Free Fighter, Pieter Huistra, de voetbaltrainer. Allemaal waren ze, ja, zijn ze toch wel vanavond gekomen. Ja, na Krajček natuurlijk dan niet. Maar ja, voor Roger Federer om nog maar één keer erover te beginnen. Goed, die speelt dan niet. Het zijn twee Fransen die tegen elkaar spelen. En die voor het laatst tegen elkaar speelden... In 2012 op de Australian Open. Toen was het heel close. Was het in vijf sets Beneteau die won. Ja, en zo spannend en zo close is het nu toch ook wel. Ik heb nog steeds het gevoel dat de wedstrijd echt nog helemaal los moet komen. Maar goed, het zijn niet echt heel spectaculaire spelers. Zeker niet eh, Simon niet. Misschien dat hij in de tweede set wat, uh, wat meer gaat doen. Dat hij wat meer initiatief gaat nemen om die tweede set naar zich toe te trekken en er dus een derde set van te maken. De eerste set uh, inmiddels gespeeld. 6-4 in het voordeel van Julien Beneteau. Naks staat in Breda nog steeds achter. Frank Wieluid. Twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd in de eerste helft en achterin bij Herakles de blessure. En dan gaat Lardot maar even kijken hoe het staat met Schenkeveld die bij de achterlijn staat om daar uh, eigenlijk om daar behandeld te worden. Maar inmiddels weer het veld ingelopen is en Lardot die zegt ja je bent binnen het veld of buiten het veld. En ik bepaal wanneer je er weer in mag en dat uh, laat dat duidelijk zijn. Inmiddels is Lardot weer in de buurt van de bal gaan staan. Daar, namelijk waar de ingooi genomen moet gaan worden door Nak. En uiteindelijk wordt dat dus een scheidsrechtersbal. Omdat daar Lardot het spel even heeft stilgelegd. En nu, dus, Nak opnieuw kan gaan aanvallen. Nak, de aanvallen worden talrijker. Met name als Hooy aan de bal is, gebeurt het nog wel eens wat onverwachts voor de Herakles defensie. Maar tot nu toe zonder dat het serieus in de problemen komt. Omdat Nak die eindpaas maar niet fatsoenlijk voor elkaar krijgt. Krijgt, ze krijgen hem maar niet of bij Lurling of bij voren. De mannen die dan in stelling moeten worden gebracht. Ook Goedelje was er één keer dichtbij. Maar er zat dan steeds toch een verdedigend been van Irakles tussen. Om te voorkomen dat er uiteindelijk een schot op het doel van Pasveer kon worden ge, ge, genomen. En nu Buis. Buis even combineren met uh, Gillissen. Gillissen steekballetje proberen. Een uh, boogballetje uiteindelijk over uh, de verdediging van Irakles heen. En dan Lurling die de bal kan neerleggen. Vol op de wreef, Vol risico. Om de bal te schieten. Proberen met een mooie boog. Dan wel een streep. Het is maar net hoe je hem raakt. Maar hij heeft in ieder geval alle tijd om dat te doen op 20 meter van de goal van Pasveer. En hij roeit de bal over de goal van Herakles heen. En opnieuw hoeft die doelman dus niet in te grijpen. Ook niet in de laatste minuut van de officiële speeltijd in de eerste helft. En Herakles leidt in Breda nog steeds 1-0. Nog leuke kansen gezien bij Roda AZ, Rachman? Uh, volgens mij viel dat wel mee. Ja, je bedoelt dat moment met Gorter. Ja, die kopte hem bijna in zijn eigen doel. Dat was toch ook wat? Het is 1-1. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. En uh, die Gorter legt de bal terug op zijn eigen doelman Esteban. Althans, dat was de bedoeling, terwijl er nu wordt gefloten door de rust. Maar Hij kopt hem buiten de rijk van de doelman, net naast het doel. Waar hij die, die bal van Gorter er ook zomaar in had gekund. AZ is niet zichzelf, al je wilde ik zeggen, maar Andy. De gelijkmaker! En is het verdiend? Ja, hoor, het is verdiend. En het is een mooie. Hij wordt wel onderweg van richting veranderd. Ricardo Ippel is de maker. Hij moest in de tweede helft komen opdraven bij Willem II. En nu zijn de rapen gaar. Die zijn heel gaar. Want 1-1 uh, dat wordt absoluut niet getikt. Van tevoren gingen al zeg maar, de geruchten. Uh, dat uh, het wel heel erg moeilijk zou worden voor McLaren. En. Uh, bij gelijkspel of bij verlies. Ja, het staat 1-1. We hebben de 90 minuten erop zitten. Ricardo Ippel vanaf een meter of 25 mag aanleggen. Bal wordt uh, ja, volgens mij nog aangeraakt. En als dat niet zo is, dan is het dan een hele mooie buitenkant voet. Heerlijk geraakt in de buitenste hoek naast Michailov. En uh, zo staat het 1-1. En gaat het publiek massaal naar huis. Kijken of FC Twente nog iets kan goedmaken. Maar dat lijkt me haast niet. Want we zitten in de extra tijd nu in overtreding op Joachim van Bengtsson. En uh, mag Willem II een vrije trap nemen. En hebben we daar... Uh, oh, een brandje op de tribune. Daar wordt uh, oh, dat, uh, de Willem II-fans, uh, die hebben vreugdevuren ontstoken. Uh, ik had het over RKC eerder dit seizoen. Daar lijkt het dus uh, een kopie van te zijn. Toen werd het ook 1-1 en kreeg RKC zelfs een hele goede kans in de slot uh, minuten. Uh, om uh, de winnaar te maken. Lukt dat ook nog voor Willem 2. Willem 2 in balbezit aan de linkerkant met Misijan. Misijan gaat uh, met uh, braafheid in uh, gevecht. En wint dat gevecht. Komt de voorzet voor het doel. Daar komt de uh, mogelijkheid voor de 2-1. En daar gaat hij niet in. Oh, oh, oh. Wat scheelt het zeg. Wat scheelt het. Het scheelt helemaal niet. Het is dat Joachim uh, met zijn hak erin wil tikken. En daardoor de bal mist. Het schot van Mark Hüchert. Maar oh, oh, oh, wat komt FC Twente daar goed weg. We zitten in de extra tijd. Oh, het scheelt. Ik zie het in de herhaling. Echt helemaal niets of uh, Willem II staat op een 2-1 voorsprong. En uh, nu heeft uh, Jordus Peters heel veel pijn. Uh, ja, we zitten in de slotfase. Drie keer al gewisseld door Willem II. Hij heeft echt heel veel pijn. Het is een overigens die daar ligt. En uh, dat is geen uh, uh, zielepiet hoor. Die heeft echt pijn als je, als je hem ziet liggen. Met kramp waarschijnlijk, want er wordt uh, flink uh, aan de voet getrokken. Uh, ligt hij daar op de grond. Wat een slotfase hier in Enschede. En wat ben ik benieuwd wat er na de wedstrijd gaat gebeuren. Met bijvoorbeeld de fans die al heel boos waren. En tien minuten later, de, de harde kern, naar deze wedstrijd kwamen kijken. Eerst uh, 10 minuten uit protest buiten het stadion hebben gestaan. En die zullen nu weer buiten het stadion staan. En zeker niet omdat ze blij zijn. Want 1-1 tegen de nummer 18. Dat is toch wel een uh, blamage voor Steve McLaren en zijn FC Twente. Haastroep is weer op de been. De drie minuten extra tijd lopen. Maar er zullen er zeker nog 2,5 van uh, verspeeld gaan worden. Ondanks het feit dat die drie minuten al voorbij zijn. Maar de blessure van Haastroep. Die nu dus weg is uit de verdediging. En de vrije trap staat er voor Brama. Die pompt de bal richting het strafschopgebied. Bengtson kan koppen, maar komt de bal naast. En dan zegt Bengtson, ik ben aan mijn shirt vastgehouden. Niets aan de hand, zegt Buuk. En dus gaat het spel gewoon verder met een doeltrap. Gaat Taditje zich weer mee bemoeien. En denkt hij dat Deul de bal heel snel gaat pakken als Taditje zegt dat hij dat moet doen? Nou, dat doet Deul natuurlijk niet. De David Meul die gaat de bal gewoon nu via een doeltrap brengen. heeft wel al de gele kaart voor spelbederf en brengt de bal nu in het... De slotseconde van deze wedstrijd. En wat een sensatie toch eigenlijk. Als je nagaat dat uh, FC Twente deze wedstrijd zou gebruiken om uh, uit die slump te komen. Die vier wedstrijden achter elkaar die niet gewonnen zijn. En dit is nummer vijf hoor. Nog een vrije trap Na buitenspel voor Wout Brahma. Doet dat met de uh, lange trap naar voren richting Douglas. Douglas kopt. En de bal blijft een beetje hangen. En wie kan erbij? Niet Kastanjos. En ook uh, verder uh, haast niemand. Wordt de bal te benen door Joachim naar uh, Voren getrapt en kan Willem 2 komen met 5 tegen 3. Bal naar de linkerkant is nogal hard op Jallo, maar Jallo kan de bal binnenhouden. En Jallo gaat de bal zo voor het doel gooien, nee, doet het in de diepte. Goeie bal. Op uh, Robbie Hamouts. Hamouts uh, kan de bal niet over, voor zich houden. En dan is het afgelopen. Een enorm fluitconcert van het FC Twente-publiek. Want FC Twente laat weer punten liggen. FC Twente wint weer niet. Want het eindigt in de eigen goalsvesten. Tegen de nummer laatst. 1-1. FC Twente. Willem 2 dat is dus één wedstrijd die is afgelopen. Twente 1-1. Uh, bij de andere twee wedstrijden is het inmiddels rust. Roda AZ, 1-1. En NAC Heracles, 0-1. En over een uh, minuut of 8-9... begint in uh, Eindhoven PSV FC Utrecht. We gaan even kijken bij het handbal. Hurry-up tegen Aalsmeer. De nummer 6 tegen de nummer 2. Daar zit Richard van der Maarden. Hele spannende avond kan het misschien wel gaan worden in Zwarte Meer, in de buurt van Emmen in Zuidoost-Drenthe. Twee ploegen tegenover elkaar, Hurry-Up en Aalsmeer. Aalsmeer staat op de tweede plaats en Hurry-Up staat op de zesde plaats. En die plaats dat is heel erg uh, riskant, want net daaronder op de zevende plek staat Bevo. Dat vanavond ook nog in actie komt. En één van beide ploegen, of Hurry-Up of Bevo. Valt vanavond terug naar de degradatiepool. Vanavond is de laatste speeldag van de reguliere competitie. Tien ploegen in de eredivisie, zes spelen in de kampioenspool, vier in de degradatiepool. En het gaat vanavond tussen of hurry up of Bevo. Dat in Panningen vanavond thuis speelt. Dat duel is om acht uur al begonnen tegen Haro Rotterdam. En de kans is vrij groot dat Bevo dat duel gaat winnen, want Haro Rotterdam is een laagvlieger, staat bijna helemaal onderaan. En als meer, dat is juist wel een goede ploeg. Ik zei het net al op de tweede plek. Dus Hurry-up zal vol aan de bak moeten. Maar heeft een veel beter doelsaldo. Dat is het grote verschil dan Bevo. Dus als Hurry-up vanavond thuis hier in Zwarte Meer weet te winnen van Aalsemeer. Dan is het gewoon veilig en speelt het in de kampioenspool. 7,5 minuten zijn we onderweg in dit duel. De sporthal, de eendracht in Zwarte Meer, afgeladen vol. Want iedereen wil natuurlijk graag dat Hurry-Up in de kampioenspool gaat spelen. Net als de afgelopen jaren. Prachtige goal nu vanaf links in de verre hoek binnengeschoten door Loek Hageman. Zes tegen drie, dat is de tussenstand. We zitten in de beginfase. En Alsmeer heeft het dus moeilijk. En Hurry-Up is goed uit de startblokken gekomen. Nu een. Snelle break en ook die zit erin. Bernard Broekman scoort namens de thuisploeg. Tussenstand van 7 tegen 3. Na 8 minuten handbal hier in Zuidoost-Drenthe. En om kwart voor negen is er uh, nog een vierde voetbalwedstrijd. PSV, de koploper tegen FC Utrecht. De nummer 6. Het verschil tussen beide ploegen is 8 punten. Iedereen was heel lovend over FC Utrecht de laatste weken. Tot afgelopen zondag. Toen werd er plotseling van NEC op eigen veld. met maar liefst 3-0 verloren. Maar PSV kwam tegen Vitesse ook niet verder dan 2-2. En Dick de trainer was toen vooral eh, niet erg enthousiast over zijn centrale duo. Speelt dat vanavond weer, Ronald van der Gier? Ik heb geen betere, zei hij. <laughs> oh, uh, ik dacht jij. <laughs> nee, ik ook niet. Maar hij ook niet. En uh, dus heeft hij geen keuze. Dat is A, natuurlijk een lelijke. Uh, sneer richting de centrale verdedigers, maar ook naar de jongens die er eigenlijk achter zitten. Oftewel, er is niks beters dan Marcelo en de Rijk. En dus is het antwoord ja. Die spelen vanavond. Waar was jij, Ronald, trouwens op uh, 25 oktober 1980? Uh, je bedoelt de laatste keer dat FC Utrecht daar won? Uh. Heel goed, ja, mooi. je hebt er goed voorbereid. En ja, toen Jan ik weet Wouters het niet meer, beduut. ik kan het me niet meer herinneren. Nee, ik ook niet. Maar goed, dat was de enige keer dat Utrecht hier inderdaad wist te winnen. Wouters maakte notabene die avond zijn debuut voor FC Utrecht op een middenveld. Als vervanger van Willem van Hanegem. Zo ver terug moeten we gaan om de laatste overwinning van Utrecht in de reguliere competitie hier te mogen noteren. Er is ergens in de jaren negentig nog een keer voor de beker gewonnen naar penalties. En dan hebben we het ook gehad. En zo beginnen we dus aan deze wedstrijd. Dan even kijken naar, naar de opstellingen. Bij PSV dus inderdaad dat centrale duo. Eigenlijk weinig wijzigingen in het, in het elftal. Geen verrassingen ook. Behalve dan dat die jongens weet op dat middenveld speelt. Eigenlijk drie controleurs op het middenveld. Van Bommel is er één van Strootman en Marks. Ze staan er allemaal in. En Wijnaldum speelt dan aan de rechterkant voorin in het elftal van dik Advocaat Utrecht. Dat aanpassingen moeten doen omdat Van de Marel geschorst is. Voor hem speelt Severo Markiet. Dat is pas zijn zevende wedstrijd in de betaalde voetbal. Gek genoeg debuteerde hij twee jaar geleden al. In een wedstrijd tegen PSV, die met 5-1 werd verloren. Hij speelt straks tegen Dries Mertens. En Toornstra is terug, de nieuwe aanwind, vorige week geschorst. Dat gaat uh, ten koste van uh, Zulo. Dat zijn zo'n beetje de personele bezettingen van uh, vanavond. PSV Utrecht is wel een leuke wedstrijd. Uh, NEC zag vorige week hoe je Utrecht pijn kan doen. Namelijk door vroeg druk te zetten op de verdediging. En ze eigenlijk het voetbal onmogelijk te maken. Nou ja, dat zal PSV ook gezien hebben. De mensen in Utrecht een beetje volgen hebben er geen hoop in. Ik hoop dat Wouters dat wel heeft. Dan wordt het gewoon een hartstikke leuke voetbalavond. In een uh, vol Philips stadion in Eindhoven. Is the right thing to do? But how can I ever change things that I feel? If I. yeah De tijd van de goede muziek, Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Gaan we eens kijken hoe leuk de tweede set is bij Beneteau tegen Simon. Mark Brasser. Nou ja, die is leuk omdat beide spelers in deze fase van de, van, van de partij... Begin tweede set. moeite hebben met, met hun eigen service games. Simon heeft zojuist gebroken. Dat deed hij bij een stand van 1-0. Kwam op een 2-0 voorsprong. Dat staat hij nu nog steeds. Maar ja, hij kreeg een service game daarna. Twee breekkansen tegen. Die wist Beneteau niet te benutten. Maar ja, ze hebben allebei moeite om, om service games binnen te halen. En dat, dat maakt het in ieder geval wel spannend. Mooie rally's gezien. Simone die iets meer initiatief neemt. Wat ik eigenlijk ook al ja, niet adviseerde. Maar ik dacht wel dat hij dat uh, zou gaan doen. Eerst naar die verlies in de eerste set. Terwijl we in de zaal uh, niet alleen uh, Richard Krajcik hebben gezien zoals ik net vertelde. Maar ook zijn vader. Petter Krajcik is er. Michaele Krajcik is er ook. Die is even overgekomen uit Praagia. Ja, het is natuurlijk niet alleen het 40 40-jarige uh, ABN AMRO toernooi. Het jubileum van, van het toernooi. Maar het is ook het jubileum het tienjarige jubileum van uh, Richard Krajcik als uh, toernooidirecteur. Nou, Gilles Simon heeft inmiddels zijn game gehouden. Dat betekent dat hij op een 3-0 voorsprong staat. Simon, ja, fysiek lijkt hij niet helemaal in, in, in orde. Ik heb hem al een paar keer naar zijn, naar zijn, naar zijn bil zien grijpen, naar zijn hamstring. Ongetwijfeld, ja, wat, wat, wat spierpijn of misschien een kleine blessure overgehouden aan zijn partij van gisteravond laat tegen Martin Clizan. Partij die heel erg lang duurde, waarbij Klizan in de derde set moest opgeven bij een stand van, van 3-0 met een blessure. Maar dat was een hele lange partij waarbij de eerste set al 1 uur en 20 minuten in beslag nam. Nou goed, nu is er ruim een uur gespeeld. Simon heeft dus gebroken. Met veel moeite heeft hij die break net weten vast te houden. Hij leidt in de tweede set met 3-0. De eerste set was voor Julia en Benetto met 6-4. Hurry up, alles meer, Richard van der Maarden. 11-5 is de tussenstand in het voordeel, dus van de thuisploeg van Hurry-Up uit Zwarte Meer. Een uitstekend begin van de ploeg, die onder leiding staat van Lars Hogeveen, pas 29 jaar jong. Het heeft er allemaal mee te maken dat eerder dit seizoen Rob Viegen, de coach die afgelopen zomer begon aan zijn eerste jaar als trainer bij Hurry-Up, dat hij onslagen werd. Het is een heel rumoerig seizoen geweest. Tot nu toe hier bij de club uit Zwarte Meer. En Lars Hogeveen die mocht hem uiteindelijk dus opvolgen. En deed dat vorige week heel goed met een van zijn eerste belangrijke wedstrijden. Namelijk het bereiken van de Final Four in de Benelux. Liga. Dat is weer een competitie die los wordt gespeeld van de Nederlandse eredivisie. Maar nu zal het toch echt moeten in dit duel met Aalsmeer. Alsmeer dat op de tweede plaats staat. Al zeker is natuurlijk van de kampioenspool, van de play-offs. Maar elk punt is meegenomen. Als je in die kampioenspool belandt, dan uh, krijg je wat bonuspunten. En als je tweede wordt of derde wordt, dan scheelt dat dus weer een, uh, een bonuspuntje extra. Dus ook voor Aalsmeer zijn de belangen best wel groot. Zo zei René Romijn, de ervaren coach van Aalsmeer, vooraf. Maar het gaat natuurlijk vooral om hurry-up. En dat is goed begonnen. Het leidt na 16 minuten met L5. En het andere duel dat zo belangrijk is in Noord-Limburg, in panningen tussen Bevo en Haro Rotterdam, dat staat nu in het voordeel in elk geval van Bevo dus hurry up zal het met dat betere doelsaldo vooral zelf moeten doen ...voor het eigen publiek. We gaan een 7 meter krijgen voor up. Nog eventjes meenemen de bal in de handen van Borodovskis. Een van de buitenlanders, hij komt uit Letland... ...en zal vanaf 7 meter nu gaan aanleggen voor een penalty dus voor up. 11-5 op het bord, een riante voorsprong dus in het eerste kwartier van dit duel. Borodovskis met de linkerhand passeert de keeper van Meer, ...dat is Jeroen van het Hart in de eerste helft. En zo is het dus 12 tegen 5. Advocaat tegen Wouters, Ronald van der Geer mensen die elkaar goed kennen. 0-0 na drie minuten. Advocaat en Wouters samen ook bij Glasgow Rangers en bij Oranje. Eerste corner van Utrecht komt van Toornstra. Gaat richting Van de Gun. Wordt weggekopt. Van de Horen er misschien nog bij. Nee. Ja, die kan hem terugleggen. En de eerste knal op goal is van Edouard Duplan. Die bal gaat overigens over de goal van Waterman. Maar er blijft de speler van Utrecht geblesseerd liggen. Dat is Bulthuis. En dus is er even een blessurebehandeling mogelijk gemaakt door Pieter Vink, de scheidsrechter van vanavond. En ligt het spel dus even stil. Opvallend om te zien dat P.S.V heel erg heeft aangepast aan uh, FC Utrecht. Op papier speelt men met drie aanvallers tegen FC Utrecht. Maar in de praktijk blijkt het zo te zijn dat Wijnaldum... Eigenlijk een beetje is opgeofferd op Kali speelt. Dat is de controleur op het middenveld van, van FC Utrecht. En de rechterkant een beetje opengelaten wordt. En daar moet dan met enige regelmaat heel je verschijnen. Dat is zo'n beetje te zien in de eerste vier minuten van deze wedstrijd. Waarin dus het eerste schot op goal terecht van FC Utrecht was. du plannen dat Van der Hoorn zich nog in balbezit knokte in het strafschopgebied. Maar Bulthuis daar toch een dreun te verwerken heeft gekregen. En nou niet echt lekker. Is nadat hij is opgelapt door, door de verzorger. Nou, die zegt tegen Pieter Vink: Dit komt allemaal wel goed. Ik denk dat het niet goed komt. Dat hij enkel. Uh, ja, want dat zal het toch wel zijn. Een enkel blessure voor, uh, voor Bulthuis. Die daar in een duel. Ik heb niet heel goed gezien wat er nou gebeurde. Want het was vol in dat gebied, Maar door zijn enkel geknald is. En het lijkt erop dat Utrecht al heel snel in deze wedstrijd moet gaan wisselen. Zulo is inmiddels begonnen aan een warming-up. En dat dus na vier minuten. Terwijl Bulthuis nog altijd binnen de lijnen is. En sukkelt werkelijk naar de cornervlag. En de verzorger in. Een soort zendertje nu echt roept van, uh, dat het over is met, uh, met Bulthuis. En Utrecht zo dus al razendsnel moet wisselen van bek. De ene bek is dus die bulthuis. De andere is een uh, man die eigenlijk nooit speelt. Dat is Marquiet. Zes wedstrijden weg in het eerste elftal van FC Utrecht. Hij moet het vanavond doen tegen Dries Dus Hij speelt wel echt man op man. PSV heeft inmiddels het bal bezit met Hilje Mark aan de rechterkant. In halfwege de helft van Utrecht. Balletje heeft terug naar Van Bommel. Met Strootman en Lent. De mensen die je moet oppassen. Want ze staan op scherp. En volgende week die wedstrijd tegen Feyenoord op het programma. Strootman aangespeeld in de as van het veld. Wat ongelukkig. Kali zit ertussen. En zou dan kunnen uitverdedigen. Terwijl er nu enig applaus vanaf de tribunes klinkt. En dat komt omdat de uitslag van de wedstrijd tussen Twente en Willem II hier op het bord verschijnt. Robin Ruiter, naar Utrecht. Ja, daar zijn ze niet zo heel snel mee. Dat zijn borden. Uh, Toonsra <laughs> pakt die bal op. Uh, halverwege de helft van de PSV. Gaat dan wandelen. Uiteindelijk een sliding van uh, Dries Mertens. Zorgt ervoor dat PSV weer balbezit heeft. Na een minuut of vijf Hielje Mark op de middenlijn. Pas de bal naar de as van het veld. Naar uh, Mark van Bommel. Eens dus even kijken hoe het met Bulthuis is. Nou, nog altijd niet al te best. Uh, die gaat eruit zo. Zulo gaat zo komen voor hem. Na zes minuten is het 0-0 bij PSV Utrecht. Ik ik begrijp dat Malki niet zo snel was als in de eerste helft, me niet meer. Nee, is nu al een matige tweede helft van de Syrië wat mij betreft. 1-1 de stand, Roda AZ, vijf minuten gespeeld in de tweede helft. Vrije trap genomen door Etienne Rijnen namens de Alkmaar. Alkmaarders. Een duwtje in de rug van Elte door de man van de gelijkmaker. Duwtje komt van Wilaar. de man die bij zijn goal in de 33ste minuut snel af was. En nu krijgt AZ een vrije trap op wat zal het zijn, een meter of 25 van de goal van Courto... Die heeft zo'n lange broek aan, hem kan niks gebeuren vanavond. Kijken wie die bal gaat nemen, Overtoom of Elm. Die staan daar allemaal, overigens een wissel. Goedman eruit gegaan op de vleugel en vervangen door Steven Berghuis. Het lijkt erop alsof Overtoom dit klusje voor zijn rekening gaat nemen. Overtoom, De muur moet nog wel op 9,15 meter 15 worden gezet. Daar is Björn Kuipers drukdoende mee. Een muur van wel zes mensen, denk ik. Met Hupperton onder meer erin en Malki en Bonavacia herken ik. Nou eens kijken of die bal vandaag nog komt of dat het later wordt. Want het duurt op deze manier allemaal heel erg lang. Daar is het fluitje van Kuipers. Daar is de vrije trap van Overtoom. Oh, wat een fenomenale vrije trap van de nieuweling die kwam van Herakles. Hij neemt er even zijn tijd voor. Nou mag het als je zo'n vrije vrije trap in huis hebt. De 51ste minuut op het scorebord en de vrije trap gaat over de muur en gaat dan links de goal in. Kurto ziet die bal misschien wat laat, maar dat is ook zijn eigen fout. Het is een heerlijke vrije trap. Die Az op voorsprong zet. 1-2 na de 1-0 achterstand al binnen de minuut. Roda scoorde. Via Malki, toen de gelijkmaker, ik zei het al eerder, van LT door. En nu Overtoom met zijn eerste goal voor AZ. En een belangrijke. De Alkmaarders staan voor 2-1. Nak Herakles, Frank Vieluert. Eén minuutje geleden begonnen aan de tweede helft. 1-0 e nog altijd voor Herakles. Geen wissels uh, in de rust voor uh, beide trainers. En de doeltrap van Pasveer na een vrije trap. De bal uiteindelijk over de achterlijn gegaan. En vandaar dus de doeltrap. Nu het duel op het middenveld gewonnen door Gillissen. Dus kan nak gaan bouwen. Aan een aanval, Hooi legt de bal nog wat ongelukkig en wat ver terug, waardoor het tempo onmiddellijk uit de aanval is. Bal nu bij uh, Ten Rouwelaar. En die zoekt voor de lange haal naar voren in de richting van Rick ten Voorde. Die kan dat luchtduel in ieder geval winnen. In dit geval gaat dat niet lukken omdat die bal hoog over hem heen gaat. En uh, daarachter dus Lulling het moet gaan uitvechten. Die verliest in eerste instantie. In tweede instantie wint hij. Maar in derde instantie is de bal toch voor je Nu met uh, Duarte Zo, so. Die kan het hele middenveld even oversteken. Op tempo kan hij ook gaan schieten. Nee, daarvoor is hij nu te ver naar links uitgeweken. Dan maar afgeven aan Everton. Actie maken. Bal voorgeven. En dan, oh, Ter die uh, eigenlijk rekent op de paas... Bij de eerste paal of misschien stiekem het schotje van Everton bij die eerste paal. Moet uiteindelijk een snoekduik maken. Maar heeft hem wel klemvast. En dus uh, nu de beurt aan Nak om uh, te gaan aanvallen. Met uh, ten voor de bal onder de voet. Met uh, Schenkeveld in zijn rug. En uh, voor zijn neus staat Gaurier. Kan geen kant op. Kijkt ook om zich heen. Daarna komt iemand maar nog helpen. Maar dan is de bal al lang weer voor de ploeg uit Almelo. Die uh, over de linkerkant komen nu. Met uh, Dorda. De hoogte van de middenlijn. Tegenstander opzoeken. Ja, hoi is... Uh, wel gewend aan het maken van schijnbewegingen. Maar kan die ze ook verdedigen? Uiteindelijk hoeft het niet. Balletje breed in de richting van Fijsevic. En die levert dan in. En staat een ingooi toe aan nak. Met een daarvoor ingegeven vrije trap. Leurling maakt de overtreding deed dat voor is ook al een keertje heel hard een overtreding maken... waar de bal al lang weg was. Hij kreeg daarvoor een gele kaart. Dat had een rode kaart kunnen zijn. Eigenlijk moeten zijn, want er was geen bal meer in de buurt. Maar Lurling staat er ook nog, net als die andere 21 voetballers... in Breda-Nak. Heracles 0-1 is de tussenstap. En voor Zutrecht had zijn eerste wissel heel snel nodig. Ronald van der Geer. Het is nog 0-0 na 10 minuten. Eerst maar eens even kijken. Want Moelenga is op weg naar de goal van PSV. Gaat ook schieten. Bal wordt aangeraakt. Hij er gaat erin. Het is 1-0 voor Utrecht. Jacob Mulenga. En wie is de ongelukkige van PSV die die bal aanraakt? Dat is Mark van Bommel. En dus is het 1-0 voor Utrecht na 10 minuten. De ploeg die al zo snel afscheid moest nemen van Bulthuis. Die moest worden vervangen door Zulo. Blessure aan de enkel opgelopen bij een corner. Hij stond op door de as van het veld. Is de rij kwijt en dan schiet hij... Nou Een beetje op 3-4 voor het strafschopgebied. Recht voor de goal van Waterman. En dan raakt Van Bommel die bal aan. Komt er een hele rare stuit in. En ziet Waterman die bal over zich heen verdwijnen. En komt Utrecht dus op een 1-0 voorsprong. Het is uh, een moment eigenlijk net nadat PSV voor het eerst gevaarlijk is geweest. Via Dries Mertens. Een schot dat ook al werd aangeraakt. Maar dat werd aangeraakt door een ploegenoot. Lens ging over de goal van Utrecht. Dat was de kans voor PSV. En nu dus de uitval van Utrecht. De actie van Moulenga aangeraakt door Van Bommel. En nu kan PSV dus in deze wedstrijd aan de bak. Na 11 minuten Mertens met een versnelling aan de linkerkant. Bal over de achterlijn. En door het als laatste geraakt door Dries Mertens zelf. En dus een doeltrap voor Robin Ruiter. Zo beslist Fink. Die zojuist ook besliste om een gele kaart te geven aan Kali. Het was toch wel een soort van aanslag op Hiljermark. Nou, ja, wat gebeurt het? Middenlijn bij de zijlijn, middenlijn. Daar, daar ongeveer. Een, een actie waar je nog wel eens voor ziet dat daar rood voor wordt gegeven. Nou, dat durfde Vink dan niet aan. Hij gaf Kali de gele kaart. Tot woede van het publiek hier in Eindhoven. Volle bak. Iedereen wil natuurlijk PSV vanavond zien schitteren tegen Utrecht. Nou ja, daar is volgens nog geen sprake van. Want Utrecht staat dus op die 1-0 voorsprong. Robin Ruiter met de doeltrap namens FC Utrecht richting Moulenga. Gaat daar de lucht in met Marcelo. Wint dat wel. Bal wordt opgevangen door de Rijker weer naar voren getransporteerd richting Germain Lens. Maar Lens staat buitenspel halfweg de helft van PSV. 1-0 Moulenga voor Utrecht in Eindhoven. Dat is in de eerste helft twee wedstrijden zijn in de tweede helft. Nakjeraakles 0-1 en Roda AZ 1-2. En Twente, Willem 2 is al afgelopen. Het is daar in 1-1 geëindigd. Benetou won de eerste zet van Simon in Ahoy. We horen straks hoe het afloopt daar. En Up staat dik voor tegen Aalsmeer. Dan hebben we het over handbal. En wij zijn terug naar het NOS Journaal van 9 uur. Tot zo. NOS, langs de op 1... Wij zijn ons vrijheid gewend. Bij ons mag er wel eens een stukje muziek. Bij ons zie je ook wel eens een oude auto staan. Woonwagenbewoners. Geregeld in het nieuws, maar zelden positief. Je hoort er nogal dat er uh, nog een aantal in het criminele circuit zitten. Als ik denk aan Maastricht, als ik denk aan Waal, uh, wat allemaal nog niet bewezen is. Maar hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe kijken wij tegen woonwagenbewoners aan en hoe gaat de omgeving met ze om? Het is een uh, delicaat onderwerp. En wethouders gaan niet graag de confrontatie aan met deze doelgroep. Morgenavond, 9 uur, Holland Doc Radio, de documentaire wederzijds wantrouwen. Als er bij ons één rotte appel tussen zit, hebben we het allemaal gedaan. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Ga snel naar de Citroën dealer of kijk op Citroën.nl. Citroën, creatieve technologie. Op Tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen, maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op Tix.nl. Succes dwing je af. Succes maakt van een stukadoor een wandgrimeur. Een loodgieter wordt een constructeur sanitair. En succes maakt van een bezorger een logistiek expediteur. Tenminste, als je een bedrijfsauto van Peugeot aanschaft met Pak Pro Edition. Compleet met meegespoten bumpers, lichtmetalen velgen, RVS sidebars en optioneel lederen bekleding. Nu tijdelijk met 1,9% financial lease. Daar knapt ieder bedrijf van op. Ga voor meer informatie naar peugeot.nl. E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Dit is Radio 1.